4 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal.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 ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file op de N201 van Uithoorn naar Hilversum. Het rijdt langzaam voor de aansluiting met de A2 en je hebt daar 20 minuten op onthoud. De andere kant op, richting Uithorn, staat het vast bij Vinkenveen en daar is de vertraging nog 10 minuten. De oorzaak van deze file is nog altijd onbekend. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik rest mij nog één uh, vraag. Uh, hoe laat uh, 1 juni? Ja, we mogen om 12 uur, hè. Dus ik denk dat we dat maar gewoon gaan doen, dan. Nou. Dan, uh, wil jullie wil je alvast een avondje reserveren? Ja, doe maar voor twee. Ja. <lacht> die staat erop. Want daarna moeten we naar Lal Hardy. <lacht> ja, de eerste reservering is genoteerd. <lacht> Heel goed. <lacht> okay. uh, wil jij nog iets kwijt aan, aan je gasten?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 Okido. Rob, dankjewel. Ja, Rob. Veel succes met de voorbereiding. Groetjes. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi. hoi. Dat was uh, Rob Smit van uh, Café 4 aan de Halterstraat. Volgende week maandag, dan gaat die open om 12 uur. Ja, we moeten wel reserveren. Dus, uh, twee plekken zijn al gereserveerd. En, en, en dan ook twee uur landen, nee, en, uh, Ja, heel goed. Ja, Zodat uh, gaan we nog uh, praten met uh, Ron Brouwer. Van Laurel en Hardy, een café uurtje. The ghost does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 Ik heb dat gevoel uh, wel, uh, albert ja, Dit was uh, Veronica inderdaad. Vandaag 60 jaar. Wat uh, like gelukkig bestaan ze. Nog En je danst dance like Zizi Jermaine. all made by Balmain. And there's diamonds en pearls in your hair. Oh yes, there are. You live in a fancy apartment. Of the boulevard Saint-Michel.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 I'm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 komt er niet uit nee maar goed zandvoer is is, is is als je dat een beetje door de jaren heen bekijkt regelmatig met dit soort situaties geconfronteerd op politiek vlak uh, dat, dat, dat het dat niet met elkaar uh, uh, boterde om het zomaar eens te zeggen maar nou juist op zo'n moment dat je midden in een in een coronacrisis uh, zit dan uh, dan dit uh, zo'n demissionair uh, gemeentebestuur in één keer ja hier moet je schamen ja. toch zou ik zeggen maar goed uh... Wie ben ik? Ik kom... Uh, ben, uh, Rob ik en ik... kom. Ik, ik, ik, uh, <laughs> ik ben gewoon een kroeg <laughs> uit uh, die, die een, uh, een cafeetje heeft en... Uh.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 We zitten ook niet te wachten dat de handhavers continu ons zitten te vertellen wat we moeten doen, dus we weten onze eigen regeltjes wel. Alleen we moeten proberen om, uh, Ja, ik hoop dat de mensen een beetje begrijpen dat wij het ook allemaal niet in de hand hebben, zeg maar.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 Zometeen meteen het nieuws zijn weer van 4 uur.